Gert Buck met het nos -journaal. 200 strijders van de Koerdische rebellenbeweging PKK gedood. Volgens de Turkse premier Erdogan kwamen de rebellen om bij gevechten in het zuidoosten van Turkije, waar de PKK vecht voor een onafhankelijke staat. Sinds de jaren 80, toen de PKK met de gewapende strijd begon, zijn er schatting 40.000 mensen om het leven gekomen. Erdogan wil dat de PKK-rebellen de wapens neerleggen. Dat is volgens hem de enige manier om een einde te maken aan het conflict. In steeds meer landen in de islamitische wereld zijn gewelddadige protesten tegen de in Amerika gemaakt omstreden anti-islamfilm. Bij een protest in het noordwesten van Pakistan viel zeker één dode. In de Afghaanse hoofdstad Kabul, los de betogers schoten, werden politieouders in brand gestoken en een Amerikaanse legerbasis bekogeld met stenen. Ook in de Filipijnen en Indonesië werd tegen de anti-islamfilm gedemonstreerd. VVD-leider Rutte en pvda voorman Samson hebben vertrouwen in een goede samenwerking. Ze gaan na donderdag inhoudelijk gesprekken voeren over een nieuw kabinet. Dat zeiden ze na een eerste gezamenlijk gesprek bij minister Kamp. Rond deze tijd komt de kiesraad met de definitieve uitslag van de verkiezingen... en dan wordt onder meer bekend hoe de restzetels worden verdeeld. De Britse prins William en zijn vrouw Kate hebben officieel een aanklacht ingediend... tegen het Franse roddelblad Closure.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 Wel een stuk frisser dan vandaag, het wordt maximaal 17 graden, de rest van de week 15 graden. Dit was het NRS Journaal. Dit is René Passet van de AMB. AMB verkeersinformatie. Het is nog niet al te druk in de Randstad. De meeste files staan bij Amsterdam en bij Rotterdam, maar het zijn er maar een handvol. Op de A1 Amsterdam Amersfoort, bij op het Hoevelaken, 4 kilometer. Op de A10 West, de ring van Amsterdam, voor de koen 3 richting het noorden... Op de A13 Den Haag-Rotterdam bij het Kleinpolderplein 6 kilometer. Door een ongeluk eerder vanmiddag op de A20. Maar daar is alles alweer open. Ten zuiden van Rotterdam wat druk op de A15. Van Rotterdam naar Europoort bij Spijkenissen 2 kilometer. En ook de andere kant op vanaf de Maasvlakte zat er 2 kilometer vanaf de afrit Briele. Tot zover de verkeersinformatie. Is er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 come on the men Op tv C F tv op kanaal wil niet naar. Zo streng. Ik wil niet naar Chili, dat is me te een. Ik wil niet naar Kuwait, de lucht is te slecht. En de aan dat land bestaat niet eens. Ik wil niet naar Noord-Ierland.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 De sterren, ik heen kan gaan. Ik heb getwijfeld op. Oh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 America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suone. Con Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io, lasciatemi. Yeah, no, baby. Sono Piero Sono un italiano Un italiano vero Bum Just disappear to the